De Verenigde Staten willen in Libië geen geweld gebruiken om kolonel Gaddafi te verdrijven. President Obama zei dat een breder militair ingrijpen een vergissing zou zijn. De internationale coalitie zou uit elkaar vallen, zei Obama. Er zouden grondtroepen nodig zijn en bij luchtaanvallen zouden veel burgerdoden kunnen vallen. Obama vergelekt de situatie in Libië met Irak. Daar heeft het veranderen van het regime acht jaar geduurd... en zijn veel Irakezen en Amerikanen om het leven gekomen, zei Obama. Volgens hem is het optreden in Libië gerechtvaardigd... omdat Gaddafi veel geweld gebruikt om zijn macht te behouden. Obama maakte verder bekend dat de NAVO het bevel over de missie in Libië... woensdag officieel overneemt van de Verenigde Staten. De fracties in de Tweede Kamer reageren verdeeld op de brief van het kabinet... over de missie in Kunduz. Het kabinet schrijft dat de training van Afghaanse politiemensen in Kunduz... niet eerder dan begin volgend jaar van start gaat...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 Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1 met Ed Anker. Ja, goede nacht, dames en heren. Fijn dat u luistert naar de nacht op 1. Het is lente. En mochten een paar nachtvorstjes ons vorige week... nog iets anders hebben doen laten geloven... nu is het toch echt zo ver. Wat een heerlijke dagen. Met mooi weer hebben wij weer achter de rug. En de lente wordt altijd met vreugde verwelkomd. Mensen zijn blij om de lammetjes weer te zien. De krokers op het gras. En mensen doen een schoonmaak. En wat blijkt nu... Die voorjaars schoonmaak is een typisch Nederlands gebruik. We gaan er straks naar luisteren, want in dit is de dag In vorige week een historicus ons had het helemaal uit de doeken gedaan. Hoe dat nou precies zit? En wij zijn vannacht geïnteresseerd naar op wat voor manier u. De lente heeft ingeluid vorige week, want vorige week uh, was het officieel lente. Dit weekend is de zomertijd ingegaan, dus we kunnen alweer even terugblikken. Wat, wat heeft u eigenlijk gedaan vorige week om uw blijdschap met de lente te vieren? Nou, daar gaan we het later over hebben, we gaan straks nog naar een reportage luisteren. Maar eerst gaan we naar een fijne, vrolijke lenteplaat. What a day for a day.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 in the face for being a sleepy boat, daydreaming boy I'm lost in a daydream Dreaming about my bundle of joy De Love and Spoonful was dat met Daydream. En als dat geen vrolijke plaat was om deze nacht vrolijk te beginnen, dan weet ik het ook niet meer. We gaan het vannacht hebben over de lente en hoe we die hebben ingeluid. En een van de meest traditionele manieren om dat te doen is dat met een grote voorjaarsschoonmaak. De tapijten gaan de deuren uit, de matrassen, alles moet gelucht worden. En uh, de oorsprong van dit jaarlijks terugkerende fenomeen gaat terug tot aan de middeleeuwen. Ja, dat wisten wij ook niet, maar dat konden wij vorige week horen... in Dit is de Dag. De hoogleraar middeleeuwse letterkunde Herman Pleij... ging in de tijdmachine terug naar het jaar 1404. Welkom in de tijdmachine. Naar welk jaar reizen wij, Herman? En we gaan naar 1404. Toen ook al een voorjaarsschoonmaak? Ja. Uh, uit dat jaar hebben wij heel concreet het bericht van geestelijken, pastoors, kapelaans, die op het platteland van Holland een lentespel opvoeren. En dat is op zichzelf niks bijzonders, want dat gebeurde overal. Alleen weten we het nu heel concreet dat zij dat toen deden. En wat doen ze dan? Ze spelen dat de winter verdreven wordt en dat de lente komt. En dat gaat gepaard met een grote schoonmaak, als het ware. En de onze schoonmaak, hè, wat de aanleiding vormt om het nu hierover te hebben, is, behoort tot die algemene lentegebruiken, die in de late middelen we heel gebruikt waren, maar die in allerlei andere vormen tot in onze tijd weer terugkomen. En hoe zag het er in de middeleeuwen uit? Uh, nou, de, de winter werd uh, gespeeld uh, als een barse uh, bruut, hè, een despoot die het land in een vurgende greep had gehouden. En je moest nu uh, die despoot verdrijven. En dan kwam dat hele demonengeloof kwam weer om de hoek kijken: hè, dat geïncorporeerd wordt door de kerk. De kwade demonen moet je verdrijven waar die despoot de baas van is. Je moet de goede demonen moet je helpen. Dat zijn vaak de voorouders hè, die je nog komen. Helpen. En daar hoort lawaai, stank, herrie enzovoort Maar helemaal wacht even, je hebt ditzelfde verhaal verteld over ja. kerst, ja, over carnaval ja. en nu ook over de voorjaarskoma. Ja, het is opmerkelijk dat er zulke wortels liggen en zulke lange tradities... die heel bepalend zijn voor allerlei gewoonten die wij nu hebben en die we vaak niet meer herkennen. Want als jij vuurwerk staat af te steken op oudjaar, dan weet jij niet dat je qua de demonen Maar is het dan verdragen. mislukt of zo dat het nee. later nog een keer moet? Nee, dat is niet mislukt, maar dat zijn lange lijnen, voorjaarsgebruik die horen bij bij een plattelandscultuur, een plattelandscultuur. En je moet dus nieuwe vruchtbaarheid aan de aarde brengen. En om die voor elkaar te krijgen, moet je dus grote schoonmaak houden. Hm. Je moet zorgen dat de grond weer zuiver wordt. Dat die kwade demonen verdreven worden. Dus die hebben al hun vuiligheid aangericht. Die hebben doodgebracht en verderf. En je moet nu de boel schoonmaken. Ja, maar dat, dat is op het land waar in ja. huis dan die kleedjes uitgeschopt Nee, En je moet dus worden. ook je, jezelf, hè, je moet je moreel schoonmaken. En je moet dus ook gewoon letterlijk de boel aan kant hebben... om die nieuwe vruchtbaarheid, waar iedereen van afhangt. Is weer voor elkaar te krijgen. Nou, dat leidt tot allerlei rituelen die je in onze tijd nog kunt herkennen, van eh, bijvoorbeeld moreel schoonwassen. Hè. Denk eens even aan eh, de carnavalstoeten. Carnaval heeft het erg opgenomen, waarin dingen aan de kaak worden gesteld die fout zijn gegaan het afgelopen jaar. Denk aan die gerechtsvormen, alternatieve rechtspraak. Hè, die je op allerlei manieren vindt, ook in die carnavals gebruiken. Maar ook de alternatieve rechtspraak die we bijvoorbeeld in Staphorst hadden. met eh, eh, op een mestkar plaatsen van mensen, valt buiten normale rechtsorde, maar wordt oogluik werd dat toegestaan. Maar he, heeft dat schoonmaken, kunnen. was daar ja. ook iets omgedraaid dan? Ja, dus uh, op die wijze kon je dus uh, de boel weer helemaal uh, tot een nieuw begin brengen. En kon je tot een keer komen en kon je zeggen... Nou, nu beginnen we met een frisse lijf verder. Denk ook nog even aan de Sinterklaasrijmpjes die jij ook thuis je maakt. Je even alles te Nee, maar omdat het allemaal verschijnselen ja, zijn die dus erg samenhangen. Hmm. Want dan, dat is ook een schoonwasritueel in gezinsverband. En dat kan op die avond, omdat je weet dat je het dan gaat doen. Dus je kunt elkaar daar op rijm de meest verschrikkelijke dingen voor... Ja, ja. want het is toch Sinterklaasavond. Als je het veertien dagen later doet, krijg je heibel thuis. Ja. Want dan kan dat helemaal niet. Maar nou. ik moet dus nu aan mijn moeder nu. gaan vertellen dat haar, haar, haar, haar passie om het huis ja. gewoon te maken ja. een heidense oorsprong ja. heeft. Zeker, ik geef het moeilijk is. Maar je weet dat het heidendom op sublieme wijze steeds is aangepast, geadapteerd en opgeslokt door het christendom. Want daar is het nu, komt het natuurlijk steeds op neer. Nou, dan krijg je, voeg dit nu bij iets wat vrij kenmerkend voor Nederland is. En dat is de schropzucht. De schropzucht, ja. dat is door veel buitenlanders is dat opgemerkt. Zit met verbijstering al in de Gouden Eeuw. Dat vind je in al die dagboeken van die kooplieden. Voortdurend zie je hier mensen hun stoepjes schrobben. De, ra de ramen lappen. En, van, ze, en ze vragen, wat is er in dat volk gevaren? Dat ze altijd maar... Een dominee doet dan uit uh, Engeland doet een hele slimme observatie. Die zegt, ja het is opmerkelijk dat ze uh, hun huizen de hele tijd schoonmaken. Maar hun lichaam niet. Want daar, <lacht> dat is kennelijk niet belangrijk. Dus het heeft ook iets materieels. Nou, de verklaring voor die schropzucht behoort overigens ook tot de zelfbeelden van Nederland. Nederlanders, dat wij een heel schoon en zuiver volk zijn. Nou, je weet, dat heeft dan ook self-fulfilling prophecy elementen, dus dan ga je je ook zo gedragen. Dat hele gedoe van dat schoonmaken op die wijze heeft een materiële achtergrond natuurlijk, van je bezit. Wij zijn erg, we hechten erg aan ons eigen bezit, individuele onafhankelijkheid, je eigen bezit. Er is een iemand uit Genève die op een gegeven moment zegt, een dominee die hier ook langskomt en die vertelt ze zijn daar zo ontzettend aan het schoonmaken altijd, dat ze ook Genever hebben uitgevonden om hun bloedbanen van binnen door te spoelen, ja. want ze willen alles dus schoon krijgen. Nou, ja, ja. Maar dus dat, die drift is hier erger dan elders. En dus en, combineer je dat en dan kom je in een schoonmaak. Ja, dan kom je dus bij die voorjaarsschoonmaak. Te. En kijk, om even een, een mooie link tussen deze gebruiken aan te geven. 19e eeuwse reizigers door Nederland merken dit soort dingen ook op. En er is er iemand, een Italiaan, die schrijft een heel verhaal over broek in Waterland. En dan zit hij de voorjaarsschoonmaak, 19e eeuw. En wat ziet hij dan gebeuren? Dan zit die, hij zegt, dan zijn de dienstmeiden de baas. Die zijn dus gewoon ondergeschikt in dat huishouden. Hun heer, hun vrouw, en helemaal afhankelijk, behalve één week in het jaar, in het voorjaar als de lente aanbreekt, dan zijn de dienstboden de baas. Ze jagen hun, hun werkgevers de deur uit, die mogen niet eens meer in de buurt komen. En dat is dus kennelijk een ritueel en dat is die omdraaiing van carnaval is dat weer. Ja. He, dus even de omgekeerde wereld en dan kan dat gebeuren. Nou, die herinneringen heb ik dus ook uit mijn eigen jeugd aan de jaren 50. Mijn moeder een schat van een vrouw, lief enzovoort. Maar één maar keer per op. jaar. Pas op, he. pas op. De grote schoonmaak, dat was heilig. En dan moesten we maken dat we wegkwamen En dan alles. Nou, dat is in ongebruik geraakt door de technologie natuurlijk. Het is niet meer zo nodig. Dat was natuurlijk in de jaren 50 wel nodig. We hebben moderne moderne Ja Was het vroeger bij jou delen. thuis nodig? Nou, overal. Want wat ik zit te beschrijven, dat is geen uitzondering. Mm. Dat was een situatie. Nee, bij mij, mij werd het vroeger thuis ook. Maar ik zit ja. me nu af te nou. vragen of het dan nodig was. Ja, nou, dat kun je afvragen. Dan, kijk, daar, dat, de vraag zelf geeft al aan dat er meer achter zit. Hè. Er zit een ritueel achter. Het is veel belangrijker. En dat is de reden waarom ook nu in allerlei andere vormen... deze neiging nog wel degelijk te betrappen is. Waar? Nou, bij mij thuis bijvoorbeeld. <lacht> daar ontstaan dus gewoon nu heel natuurlijk de gedachten van... Uh, de, schaam, de slaapkamer moet vernieuwd. Uh, er, er moet iets nieuws in het nee. huis komen is niet van anderen. En dan, dan zeg je vrouwen, het dat is heidendom. Is, dat is opmerkelijk, natuurlijk. Wij zijn altijd heidend. Oh ja, dus dat sorry. maakt niks uit. <laughs> dat helpt uh, voor jou. Maar ja. dat is dus opmerkelijk dat die gedachten van uh, he, fris vernieuwen, iets nieuws beginnen en zo. En dat gaat altijd gepaard met het schoonmaken van dat verleden dat je achter je laat. Zo mochten we ooit denken dat die voorjaarsschoonmaak alleen maar ging over een druppeltje schoonmaak. Er zijn hier en daar en een beetje breekmiddel. Herman Plein vertelt ons dat daar dus een hele wereld achter zit. En wij gaan daar vanavond over praten. Heeft u vorige week daadwerkelijk de voorjaarsschoonmaak aangepakt... Of bent u van plan geweest om het hele huis opnieuw in te richten? Heeft u een heel ander ritueel om je lente te gaan vieren en er blij mee te zijn? Dan willen wij dat graag horen. Dus u kunt ons bellen naar 0800-1121. Dus 0800-1121. Maar u kunt ook mailen als u bellen een beetje te eng vindt. Dan kunt u mailen naar nacht.eo.nl En u kunt ook twitteren, dat zet ook weer helemaal klaar. je de nacht op 1. Als u daarna twittert, dan vind ik het hier weer op mijn scherm. Maar nogmaals, bellen dat is het allerleukst. Dan halen wij u de uitzending voor uw mooie lente ritueel of uw beste voorjaars schoonmaaktip en dat kunt u doen naar 0800 1121. Mm -mm. mm -mm. Ik wou funny. Not just funny, really bad. We could de the streets forever.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 Wish you would. Milo met You and Me. En ik heb aan de telefoon Joke. En Joke weet meer te vertellen nog over de achtergronden van de Voya schoonmaak. Joke. Ja, uh, ik dacht zo bij mezelf... Goeie avond. Goeie, en, uh, goeie avond. Uh, ik ben Joke uit Putten. En ik heb, uh, we hebben meerdere malen hebben we Israël bezocht. En onder andere ook in de Pesachtijd. tijd ja. Nou, ik dacht dat dat uh, schoonmaken ook een beetje afkwam... Van het Jodendom, want uh, mijn ouders waren ook christelijk en bij ons werd altijd gezorgd en ook in de omgeving, in christelijke families heel erg. Uh, en hier op de Veluwe waar ik nu woon ook, dat voor de Pasen moest de schoonmaak klaar. Nou, als je één grote schoonmaak ooit gezien en meegemaakt hebt, dan is die in het Jodendom... Voor Pesach. Dan wordt met een kaarsje, worden kruimeltjes opgezocht in het huis. Alle oude goederen uh, die in voorraad waren en die heus nog wel houdbaar waren. Alles wat oud is, moet de deur uit. Alles moet nieuw aangeschaft worden. En daar heb ik van de week nog met iemand die komende week naar Israël gaat. Uh, had ik daar nog een gesprek over, omdat uh, de uh, laatste tweede helft van april is het Pesach in Israël. Ja. Nou, hij zegt, dan moet ik het weer ontgelden, hoor. Zegt hij, we krijgen geen eten meer en er is niets in huis wat oud was. Alles moet helemaal nieuw worden en schoon en tot het aller, allerlaatste. De mag zelfs in kiertjes en hoekjes, die worden dichtgestopt. Alles wat uh, een beetje onrein kan zijn of waar iets vuil, wat ze er niet af kunnen krijgen, dat gaan ze bekleden met aluminiumfolie. Aluminiumfolie? Voorraden aluminiumfo in winkels. Ja. Die worden zelfs tijdelijk buiten de deur gezet, ingepakt, afgedekt, uh, verkocht aan mensen die niet religieus zijn. En die worden na de Pesach weer teruggekocht. <laughs> Ze hebben dus wel weer een mooie manier gevonden... om zich aan de letter van de wet te houden. Dat bedoel ik. En dan denk ik nou... Uh, dat schoonmaken... Uh, ik bedoel, vroeger hadden we veel armoe in, in Nederland ja. ook. En, en uh, de eerste, uh, zeg maar, civilisatie... Ja. heel veel civilisatie... is ook van het jodendom afkomstig in Europa. Uh, zij hebben uh, heel veel... Uh, uh, uh, uh, Zaken, bedrijven, eh, maatschappelijke eh, organisaties hebben ze opgericht en van de grond getild. Ja, en dat is nu weg voor na de holocaust, maar we hebben daar nog heel veel goede dingen aan overgehouden. Zoals de voorjaars schoonmaak. En doet u, doet u hem zelf nog steeds de voorjaars schoonmaak? Nee, nee, nee, nee. Ik huur wel zo van tijd tot tijd een hulp in. Ja. En die gaat dan met mij, ongeacht of het september is of augustus, uh, bij, bij voorkeur met lekker weer en niet met koude noordenwind. Nee, dus en dan gaat u het er hele huis door. Daarmee. Maar u doet het niet alleen voor in de lente? Nee, nee, nee, zeker niet. Van tijd tot tijd een grote beurt met de hulp en dan uh, komt het ook allemaal wel klaar. Nou, ik bedank u voor de, voor de bijdrage. Ja. Dus wij moeten ook op zoek naar Joodse roots voor de voorjaarschoonmaat. Zeker, het is heus niet alleen carnaval of de Romeinse kerk, het is ook de Joodse wortels. Kijk eens aan. En we zullen het aan Herman Pleijen doorgeven. Zeker, dat had ik als aanvulling <laughs> bedoeld, tenminste. Hartelijk nou, dank en het, en het, het, het leuk. uitzending. Dank u wel, mevrouw. En uh, ik heb op de andere lijn een beruchte beller. Ik heb hem zelf nog niet aan de lijn gehad, maar het is een vaste gast. Uh, de heer Sonneveld. Meneer Sonneveld. <laughs> Nou, absoluut, geen manier. <laughs> geen manier. wat ja, uit de mooie stad had ik daar niet. Kijk eens aan. U ja, komt uit Den Haag. Dat was wel een gimmick. Ja. Ja, verder jaren. Nou ja, ik ben blij dat ik een keer weer in de uitzending mag komen. Ja. En ja, mijn bijdrage is dat ik, wat ik al eerder verteld dat ik van elk seizoen dat ik ervan kan genieten. Maar het voorjaar hebben we wel een speciale, ja, moet ik het zeggen... Een speciale betekenis ook natuurlijk. Want ja. alles in de natuur wordt groen. De vogels gaan befluiten. ze gaan nestjes maken. En alles bloeit erop. En daar wordt de mensen natuurlijk vrolijk van natuurlijk. Ja, word je daar zelf ook heel vrolijk van? Zeker weet hij. Ja, en wat doe wordt. je dan als je zo vrolijk wordt? <laughs> ja, wat doe ik dan vrolijk voor? <laughs> nou ja, eh, meer act activiteiten in zijn algemeenheid, in mijn huis en in, in de sport. Eh, ja. Meer een beetje vernieuwde zin in dingen. Pardon? Een beetje meer nieuwe zin in dingen. Ja, inderdaad. Als we dagen zo lang zijn... Ja, dat is niet altijd eh, even vrolijk, vind ik. O al, alhoewel, ik wel wel eh, ben van al dat jaargetijd. En de is ook zo zomaar, natuurlijk. Ja. Maar wat doe je specifiek? Je denk, je bent, vorige week dacht je... Je rookt de lente. Je dacht, ik ga maar weer eens een keertje naar de sportschool. Of ik weet niet wat voor sport je doet... Nou, ik ben jarenlang ben ik, ben ik een sportman geweest. Eh, ik ben ook voetbalsruiswetter geweest en ook Ja. Yeah. Dik 25 jaar lander ik. En dadelijk begint het, het honkbalseizoen weer. Yeah. En ja, de, je kunt dus ook vissen, maar uh, vissen is bijvoorbeeld een, een sportvorming. En dus er zijn meerdere activiteiten, dat je in de natuur zit en dat je van de natuur kan genieten. En het mooiste is natuurlijk als je donker, donker is en je zit aan de waterkant... en de zon komt op en de vogels gaan fluiten om je heen. Ja. Uh, allerlei soorten vogeltjes die je normaal in de stad ziet. En ja, dat is prachtig, man. Ja. Dat is schitterend. En dat komt er allemaal tot leven in de lente. Ja. En uh, ik ben bijzonder gestrameerd van het Hondelste landschap. Met de watergangen en de rietkragen en de en zo... Nou, en als we die, die rietzangers gaan zingen en karakieten, wat ik wat allemaal in, in die omgeving allemaal leeft. Wat leeft dat boeit, <lacht> Ja, ja dat ga ik aan mijn dak. Het ja. gaat gewoon trucs. uit het dak. Wat mooi om te horen van de natuur. Ja. Nou, Aard, ik wil je bedanken voor je verhaal. Wat lekker. Ik wil lekker. je bedanken dat ik uh, even met je gesproken heb. En ik ben nieuw, geloof ik. Hè? Ik ben inderdaad nieuw. Ja, kom en daar maken we nog terug. Wat, sorry? Kom dat, jezelf, dat... Ik heb geen flauw idee. Ik nou, doe het in heb, ieder geval nu voor een tijd. Ik heb nog eens eh, privécontact met Wim Pols. En eh, het gaat gelukkig wel beter met hem. En oh. eh, ja, dat was een, een, een wereldman ook. En die had maar enthousiast eh, verwelkomde in de uitzending. Ik, ik mis hem wel, maar u bent ook een heel man. Nou, wat fijn hoor En ik wens u een hele goede nacht. Dank u wel hoor. Aard, bedankt. Goedjes, dag. Jees, bye bye. Goedies, dag. Zo, dat was Aad Zonneveld uit Den Haag. Daar kom ik zelf toevallig ook net vandaan. Uh, wij hebben het vannacht over de lente. We hebben het gehad over de voorjaarsschoonmaken. En daar ben ik erg benieuwd naar of er mensen zijn die, uh, die daar goede herinneringen aan hebben. Of hele lastige herinneringen, omdat alles uit huis moest. Uh, of dat er een bijzonder mooie tips zijn over hoe je dat zo goed mogelijk kan aanpakken. Of... Als je een heel ander lenteritueel hebt, dan hoor ik dat ontzettend graag. U kunt ons bellen 0800-1121, 0800-1121. on Don't Love is dat van John Anderson. Ook weer zo'n vrolijk, vrolijk liedje. Ik heb een uh, iemand aan de lijn... en ik heb een paar weken geleden ook al eens gesproken. Toen was hij volgens mij een kinderboek aan het schrijven. Gerard. Ja. Ja, Gerard. Jij reist <kugt> in een huifkar door het land. Klopt. Uh, ben ik goed te horen? Want je, er zit toch een behoorlijke storing op de lijn, denk ik. Want ik kan je goed jammer. horen. Ik kan je goed horen. Oké, oké, oké. Ja, ik rijd met paard te wagen door het land. Dat ik vertelde, dat ik vorige keer ook... En, uh, een van mijn uh, leuke rituelen is eigenlijk in het voorjaar, ja. als het dan een beetje redelijk weer wordt, nu, uh, nu wordt het wel een beetje redelijk weer, dan rijd ik als ik kan zo snel mogelijk richting Zeeland. Ja. Ja. En dan uh, mijn ritueel heb ik zelf ontdekt, maar nu blijkt dat ook een, een, een heuse traditie te zijn, onder andere op schouwen Duiveland. Dat noemen ze straalfeesten. Strol, straatfeest of... Stro, dat is S-T-R-O-A. Ja. Stro. En dat, dat, dat, dat is eigenlijk, ik dacht dat het afgeleid was van strand. En oh. dan doen ze dus na de winter, doen ze die grote Zeeuwse knollen, die dan heel de winter op stal hebben gestaan. Ja. Die gaan dan ritueel met, uh, ja, zoals hier met de carnavalfeesten. En dan gaan ze dus eigenlijk met van allen gaan ze richting het strand. Ja. En dan gaan die paarden, die gaan dus uh, massaal gaan ze dus. Uh, krijgen ze waterdop voor die benen af te spoelen. Want die hebben natuurlijk heel de winter op stal gestaan, normaal gesproken vroeger dan, hè? Ja. Yeah. En dan, dat blijkt dus heel goed te zijn, dus uh, die, die, die, dat foute water voor die benen van die Dude, paarden. Maar yeah. ik, ik, ik, ik, ik had dat eigenlijk zelf gewoon al ontdekt voordat ik dit wist. Dus ik ga in het voorjaar rijden richting uh, Zeeland, meestal Karabendijk of zo. Ja. Yeah. En dan, uh, dan uh, span ik mijn paard uit en dan uh, laat ik hem gewoon lekker uh, door het foute water uh, heen uh, lopen en dan een van de van de leuke dingen is wat hij heeft, witte sokken ja dan zijn die sokken als hij uit het zoute water komt zijn veel witter dan ooit tevoren Speerwit. ja het is dus eigenlijk een afwassen van van van, van uh, ja van de winter uh, van de winter in uh, de winter een uh, paard kan ook heel snel in zijn benen iets krijgen mok is onder andere een ziektebeeld bij een paard dus, uh, ja, en, en, en dat is allemaal goed voor, voor, voor de benen. Nou, dat had ik zelf gewoon gevoelsmatig ontdekt. En toen kwam ik op Schouwen-Duiveland. En toen, uh, toen waren die, die feesten elk voorjaar rond, uh, zoals in Brabant dan, ten tijde van de carnaval. Dus eigenlijk ook die reiniging weer, wat er straks ook in de uitzending was. Ja. Yeah. En daar doen ze dat met de paarden. Dus eigenlijk ook een soort, uh, ja, misschien hoe ik het weten. Het zal wel een eindig gebruik zijn, denk ik ook. Ja, of gewoon ontzettend agrarisch gebruik. Maar steem je het er nu ook op af dat je even uitzoekt wanneer uh, het uh, strofeest is en dat je dan naar uh, Zeeland gaat, zodat je met dat hele spul meedoet? Nou, het gebeurt dus wel dat ik in de winter ook uh, op schouwen Duiveland verblijf. Ja. En dan, dan pak ik het als het ware gewoon mee. Maar uh, om daar nou speciaal naartoe te rijden. Nee, ik ben niet zo'n zo man van, van, van, van echt uh, constante uh, ja, die dingen. Ik doe dat gewoon... Ja, eigenlijk doe ik het wel. Maar ik doe het gewoon alleen. <laughs> je, je doet het wel, maar je, je in, hebt niet... Een... In, in, in, in, in een vorm van, uh, van een straalfeest of zo. Maar ja, je, je wilt maar... er ook niet aan meedoen? Vind je dat niet gezellig? Nee, nee ja, ik hou niet zo van het afhalen, eerlijk gezegd. Maar ik vind het op zich wel een heel leuk feest. Want ik geloof zelfs dat in, in Frankrijk... In de Kamarken, want ik ben dan ook een beetje serieus. Ja. Yeah. Is er uh, in, in uh, Saint-Marie de la Ik dacht dat ook op bepaalde rituele waar ze dus met de paarden. en dan wel weliswaar met een zwarte Madonna hoor. Dat is wel een beeld van een Maria. Een zwarte... yeah. Dat is ook een bepaald. Ik weet niet of heb je er wel eens van gehoord Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, dan, dan hebben ze een, een zwart Maria beeld, geloof ik. En dat is een verbrand beeld of zo, ja. Hmm. Dat, klinkt, dat klinkt ook wel heel bizar. Maar in ieder geval, dat dragen ze dan. Dus. En dan gaan die paarden ook mee het water in. Dus dat is, dat is ook weer zo'n soort... Uh, Reinigingsritueel. Ja, eigenlijk een heidens gebruik, maar dan weer in een, een, een katholiek jasje. Ja, ja. Ze komt het toch maar, allemaal bij elkaar. Ja, je ziet dat toch, je ziet dat toch bij al die... Uh, eigenlijk, ik denk dat er bij heel veel natuurvolken dat gewoon... Ook, ook die, die basisdingen, weet je wel. Van het uitdrijven van de boze geesten en dan... Uh, ja, op wat voor manier dat ze dan... Ze, ze zoeken daar toch een bepaalde vorm in om... De, daar heb ik wel ontdekt hoor. Als je in de natuur leeft, dan word je je wel bewust van die geestelijke wereld. Dat is ook wel iets voor mij als een... Uh, eigenlijk een van de grootste surplus dingen op mijn leven... Wat ik ontdekt heb in die woonwagen. Want ik ben natuurlijk ook heel luxueus opgevoed. En als je dan in de natuur leeft, net als, net als nu dan, yeah. dan... Dan gaan er dus toch dingen uh, voor je open. Wat je dus als je een huis hebt en uh, gewoon in vier muren om je heen... Waar je dan toch niet zo gauw bij stilstaat. Maar als je in de natuur bent, dan kom je gewoon heel veel tegen van, ja. van, ja, van dat soort indruk. De hoe, lang, natuur is zo, hoe lang woon sorry, je al op die, uh, in die woonwagen, Gerard? Ik denk vijf, van 87, 87 heb ik die wagen. Ja, van 87, reken maar uit. Zo, dat is al een tijdje. Joh. Dat is dus ja. uh, ruim 20 jaar. Ja, ja, maar niet constant hoor. In het begin was het niet constant. De eerste dat begon als mobiel atelier. En toen op een gegeven moment is het wel een permanent. Uh, ja, en ik zou ook niet meer in een huis willen. Ja, misschien wel een korte periode in een atelierruimte en zo. Maar gewoon in een huis, dat, dat is voor mij al uh, een soort gevangenis. Yeah. Yeah. Ja, ja. Dat hoor je wel eens van zigeunis, hè, Dus uh, altijd in... Dat in, in hoor je wel eens van die oude zigeunis, weet yeah. je Die al vroeger constant en die moeten nu dan op de molen aankant. Dat is op zich al een. Een, een, een, een, een isolatie. Het, het trekken, dat dat trekken, dat gebeurt eigenlijk niet meer... op die manier zoals vroeger. En die mensen die... die, die, die ja, dat is toch dat is een mis voor die mensen. Hoor. Die hebben ook een enorme nostalgie. Als, we, als ik op het kamp kom, of zo... dan komen die oude sygeuners... nou, ja. die hebben de tranen in de ogen. Hoor. Die zeggen ze, goh, dat jij nog zo leeft... hoe is dat mogelijk, weet je wel? Ja, en dan, ja dat is voor hen natuurlijk al... En maar die jongeren helemaal, die, die vinden dat geweldig. Maar ja, ja. die zeggen dan ook van... Ja, ze moeten er zelf niet aan denken... Worden, <laughs> Wat zeg je? Ze moeten er zelf waarschijnlijk niet meer aan denken. Nou, uh, ze denken er wel aan, het is voor hun uh, uh, uh, meer een, een, een. Zoals wij een verhaaltje horen uit, uh, uit een kinderboek of zo, weet je ja. wel. Dan haal we, dan, dan, dan je fantasie gehad. Kijk, en dan heb je al de fantasie die gaat spreken. En uiteindelijk is Girard, het. nu jij dat toch zo zegt, want de laatste keer dat ik jou aan de telefoon heb gehad is een maand geleden of zo. Toen was jij bezig een kinderboek te schrijven. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Uh, ik heb, ik heb me voorgenomen, ik moet nu eerst even een paar dingen afwerken, nog, uh, in, want ik ben een kunstschilder. Ja. En, maar dat wordt allemaal opgeslagen en dat gaat gewoon mee. En ik kan altijd dat nog afrollen, dus niet wat, wat nu moet gebeuren, weet je. Ja. Maar dat is wel, uh, ja, dat, dat, dat, dat gaat gewoon gebeuren. Dat het is wel een dingen. droom nog steeds om dat af te maken. Dat zeg je? Het is nog steeds een droom om dat af te maken. Ja, ja maar het komt wel goed. Ik heb er na die uitzending nog vaak aan gedacht. Maar goed, we hebben het niet meer over kinderboeken. We hebben het vannacht over de lente. En nou ja, jij kan uit de eerste hand vertellen hoe het is om mee te maken dat de natuur weer ontwaakt in de lente. Bedankt voor je verhaal, Giet Graag gedaan, keer. volgende keer. Jo, goedendacht. En op de andere lijn heb ik Theo Post. Hij is 61 jaar en hij komt uit Vlissingen. En hij weet zich heel veel te herinneren van de schoonmaken van vroeger. Theo, goedenacht. Ja, goedemorgen Matteo. Ja, of ik me veel weet te herinneren, weet ik niet. Trouwens, uh, dat verhaal uh, van schouwen duiveland klopt wel hoor. Oh ja, ik dat kun je natuurlijk uit de eerste hand uh, bevestigen. Ja, uh, alleen het wordt nu weer uh, eigenlijk door de VVV uh, nieuw leven ingeblazen. Het was uh, om. Uh, ja zeg maar de boze geesten uit te drijven bij de paarden. Daardoor werden zeven even uh, op het Duifland, uh, in de branding uh, uh, gezet. En is dat vorige week weer gebeurd? Ja dat is vorige week weer gebeurd. Uh, en uh, ja het gebeurt een aantal keren uh, op verschillende plaatsen. Ik geloof deze week ook nog. Oké. Okay. Dus... Uh, Nee, als, we, als, als, we, als, we, als we dat willen zien, dan moeten we even nou, een beetje de Zeeuwse VVV in de gaten gaan houden. Oh. Ja, het is een, uh, ja, een heel oud geheel. Wat nieuw leven Oké. Okay. Maar nu gaan we naar jouw verhalen, Theo. Wat ja, kan jij mij vermoedens vertellen over de voorjaarschoolmarkt? Ik ben uh, geboren. Ja. En uh, ja, uh, wanneer weet je dan wat? Uh, zeg als je 4, 5 jaar bent. Ja. Weet je nog dat en uh, ineens uh, het mooi weer wordt. Zodra het een beetje mooi weer wordt, werd, en later ook natuurlijk. Ja, ja dan uh, mijn moeder kreeg de kiepbos. En uh, met een buurvrouw die eens uh, per week uh, kwam helpen. Ja, dan werd het hele huis uh, ondersteboven gehaald. Echt, uh, en, jij, en jij moest de deur uit? Nou, of... uh, in het begin wel, hè, toen ik jong was. En later mocht ik kleden kloppen. Oh. Uh, want uh, alles moest dan ineens schoon. En het had ook wel een praktisch iets natuurlijk. Want in zo'n winter, ja, er was wel een stofzuiger. Maar uh, uh, dan uh, werd alles nog een beetje uh, tof vuilen. Ja, En uh, dan moest echt alles... volledig schoon worden. Uh, uh, tot en met de schilderijtjes. De foto's. Alles werd van de muur gehaald. Je had nog... Uh, oh, ik weet nog dat er boven de... Uh, hoe heet het? De schouw, zeg maar. Hè? Uh, een uh, doek hing. Nou, dat moest er ook af. Echt alles werd weggehaald. En... Het moest helemaal ja, nieuw worden. Helemaal fris en schoon. En iedereen werd ook dan ingeschakeld hoor. Uh, yeah. Als je niet zorgde dat je op tijd uh, weg was eigenlijk. Uh. <laughs> dat, is, dat vind ik een mooi verhaal. Want je probeert, als je het zag aankomen, probeerde je het huis te ontvluchten als kind? Ja, een beetje wel. Want anders stond je wel een half uur uh, op de kleden te kloppen. Ja. Yeah. Uh, en dergelijke, maar ja, er was natuurlijk in, zeg maar, uh, tot de jaren uh, 65, was uh, er niet veel buiten een stofzuiger om alles schoon te houden. Ja. Yeah. En uh, ja, dan moest dat wel. Nu kan men dat uh, veel makkelijker allemaal doen. Ja. Yeah. Met hey. alle machines enzovoorts. Hey, en en dat, dat kleden kloppen, dat was een klusje, dat vond je vreselijk. Maar was er nog een klusje wat je, waar je graag van probeerde weg te komen? Uh, nou, ja. De stoelen, die moesten allemaal versjouwd worden, dat soort dingen. Uh, was, meestal werd het uh, de hele huiskamer opnieuw... Ja... Uh, mijn moeder vond dan dat het uh, allemaal anders moest staan. Uh, het was dan echt een... Uh... Mijn vader wist ook niet altijd, uh, als hij meer als huis kwam, waar uh, uh, alles dan weer stond. Hè? Oh ja. Dan werd er een uh, hele nieuwe inrichting van de huiskamer. Uh, men moest, uh, ja, wat dat betreft was het gewoon een... Uh, een heel nieuw begin. Even lekker opnieuw inrichten. Had je het idee dat ze dat uh, stiekem wel aan het voorbereiden was? Dat ze al een beetje uh, in, in het najaar, of tenminste in de winter aan het nadenken was... nou, ik wil het op zo'n zo manier gaan inrichten... en dan ga ik dat in het voorjaar lekker doen? Of hield ze dat helemaal voor zichzelf? Nee, ik denk dat dat gewoon helemaal spontaan kwam. Van alles ging op een gegeven moment, uh, als het mooi weer was, de tuin in, zeg maar. ja. Yeah. De tuinduur ging open. En uh, ja, het werd, uh, het werd gewoon opnieuw neergezet. En een makkelijke stoel, dat weet ik nog. Uh, toen ik uh, klein kind was, had mijn vader een heel mooie, makkelijke stoel. Ja. En uh, die werd dan ineens in een andere, uh, uh, heel anders neergezet. En uh, ja... Daar kon je vader het maar mee doen. Die had er maar mee te leren leven. Ja. En ja, protesteerde, dat hij neer. protesteerde hij dan? Protesteerde hij dan nog hij tegen? Hij was nooit uh, moeilijk erover, hoor. Volgens oh. mij snapte hij dat wel. Ja, ja. Joh, wat leuk. Theo, ik wil je bedanken voor je verhaal. Oké, okay, hè. Goed. En nog een prettige avond. Ja, joh. Goedenavond. Oh, Goedemorgen. Jo. Hoi. Nou, dat is uh, mooie, mooie jeugdherinneringen over de schoonmaken van Theo uit Vlissingen... Alles gaat de deur uit, alles moet schoon. En als vader thuis komt, staat in een zijn stoel in een andere hoek. Heeft u nou ook dit soort mooie herinneringen? Of heeft u hele andere dingen te vertellen over het aanbreken van het voorjaar? Of kent u ook misschien nog wel zo'n een heel mooi gebruik? Zoals Gerard vertelde over de paarden in Zeeland... Die, die de branding in worden gestuurd om schoon te worden. Wij zijn benieuwd naar dat soort verhalen. En u kunt ons bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Interessaat was dat met de House You Are Building. En ik heb aan de telefoon uh, mevrouw Van Bergen uit ja, Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. mevrouw. Van Bergen, ja. En ik heb het letterlijke ontwaken van de natuur. Ik, ja. heb, uh, ik woon hier een jaar of vijf, dat is op een grote brede weg in Den Haag, de Meppelweg. De Meppelweg. En aan de achterkant een vrij breed groot gasveld, daar aan grenzen. kerk. Ja. En elk jaar komen daar egeltjes tevoorschijn. Oh, leuk. En die lopen dan, ja, prachtig. En die lopen dan bij ons beneden over dat gasveld te snuffelen. Ja. Ik had er nog geen één ontdekt, want het kattenvoer staat klaar. Dat mogen ze hebben, hè? Ja. En ik kijk net... Ik heb een heel breed keukenraam van 2,75 meter. 75. En ik kijk naar beneden en de eerste egel is er weer. Die is dus uit zijn winterslaap gekomen... En die blijft dus komen en dan komt hij straks met zijn vrouwtje, met zijn piepkleine kindje, tot en met ja, september, oktober... En dan weten ze precies waar ze het voer moeten vinden. En dat vind ik prachtig. Ja, wat maar ja, u leuk. Maar u zet dus gewoon kattenvoer in de tuin neer dat voor doet, de egels. Ja, want ik heb hier de... Nee, ja, daar ga ik voor. Ik woon nog op de derde verdieping. Daar ga ik voor naar beneden om het neer te leggen. Maar ik heb daar ooit de egel En daar hebben wij hier divers in Den Haag. Ja. En die hebben gezegd, gewoon blikjes kattenvoer mogen ze hebben. Dus dat gooi ik over dat gasveld. Ze weten precies waar ze lopen moeten. Yeah. En ze snuffelen. Maar het is ook zo schattig als ze met z'n drieën lopen. Hè? De eerste keer, en dat wordt dan ongeveer juli of augustus. Yeah. En dan lopen moeder egel of vader egel, dat kan ik niet zien... met zo'n heel klein egeltje. En dan lopen ze als het ware de eerste avond... stekel in stekel, blijft die kind tegen die moeder aan lopen. Wat leuk. Like. Ja, het is zo prachtig. En op een gegeven moment, ja, maken ze de hondendansje. Dan hebben ze weer ergens zin in. Dan hoor je piep, piep, piep, piep, piep. Dat zien we ook allemaal vanuit ons raam. Eh? Nou, en nou had ik dus de eerste egel gezien. Hij heeft de eerste ja. egel. Maar u, u woont nu vijf jaar op dat adres of woont u al uw leven lang in Den Haag? Ik woon, ja, ik ben een echte Haagenaar. Een echt hagenaar? Ja, alleen niet zo hagen. Ik spreek alleen niet zo hagenis. is. nee. Nee, nee. nee. Maar, uh, wat uh, en, en doet u dit nou maar, uh, nog maar een paar jaar of uh, sinds u dit adres woont? Sinds ik hier woon en ik de Egels ontdekt heb. Ik ben leuk. natuurlijk ook wel een hele grote dierenvriend. Ja. Dat heb ik daarnaast. Maar sinds ik die Egels ontdekt heb en heel toevallig dat u nou met dit programma bent. En dat ik zo ongeveer zo'n anderhalf uur geleden. Ach, Het is Daar ook net gebeurd. Hm? Het is dus net gebeurd. En u, en, u dus, en u had dus al kattenvoer uitgestrooid over het grasveld? Of nee, nee, nee, Dat nee, gaat dat u nu morgen direct doen? Dat heb ah, ik in huis, netjes. Ja. Dus dat trek ik dan ook direct open. Want ze komen uit die winterslaap. En dat weet ik allemaal van opvang egel. Ja. Dan zijn ze uitgehongerd. Dan moeten zij eten hebben. Ja. Dus dat hebben ze... Ja. En nu heb ik net nog weer wat gestrooid, dus dan komen ze zo, ja weet ik, dan lig ik wel een keer op mijn bed, op een uur of vier, ja. komen ze toch weer snuffelen. En ja, ik vind dat prachtig, ontwaken van de winter. Wat ontzettend leuk, ja. wat ontzettend leuk. We hebben het allemaal over lammetjes in de wijn, maar nu heeft het gewoon over eventjes ja, in de tuin. En... Ja, inderdaad. Ja. En de, het is een beschermd beestje, hè? want overal hebben we hier de, de egelopvang. Ze komen zelfs, als je er eentje vindt die te klein is, dan moet je gewoon ook vijf ontwegen of zoiets. Ja. En dat kan ik dan ook doen, ik heb ze weer mee naar boven genomen. Komt de dierenbescherming ze halen? Serieus? Als ik er vijf euro bij, ja dan gaan, ze naar de, dan gaan ze naar de egelopvang. En dan worden ze daar even groot gegroeid en weer En dan worden uitgezet. ze ergens weer in de duinen neergezet. ja. ja. En dan vinden ze het wel weer. Wat leuk. Dus, dat is mijn verhaal. Nou, een ontzettend leuk verhaal. De ja. egels worden weer wakker. En die ja, kunnen we bijna voeren. Ja, ken ik ook wel. Wat die meneer er net vertelde. Ja, ja dat is... Uh, Heeft u alles... die ook net achter de rug? Ik niet. Nee, maar ik heb het wel meegemaakt thuis. Nee, ja. <laughs> nee. die bestaat niet meer. Matrassen naar buiten... De Eén keer in het jaar gaan die matrassen over de droogleiding heen. Ja. Ik kom van de grote bril Laan, van de vijandlaan. Ik kom wel uit de schildersbeurt. Ja. Maar dat heb ik heel goed meegemaakt. Het was heel erg rommelig, wat die meneer ook zei. Alles kreeg één keer in het jaar geloof ik een goede beurt. Ja. Ik denk dat we nu helderder zijn. Ja, ja, ja, ja. dat zal wel. Dat ja, zal. Ja. Nou, mevrouw Verberg, wat een ontzettend leuk verhaal uit Den Haag. Ja. Ik, uh, ik, ik kom zelf uit Den Haag, dus ik ga het ook wel eens even bekijken... of ik die egeltjes kan gaan voeren. Ja, het ligt gaan waar u, waar u woont in de buurt. Ja, ik ik woon de... niet met een mooi grasveld achter de deur, helaas. Maar ik ga nee, wel even ik opzoeken. Ik heb dat voordeel, het voordeel, dat ligt om de kerk op de Maartusdijklaan. Ik weet niet of u bekend bent in de omgeving. Ik woon er nog niet zo heel erg lang, maar ik ga het nu wel even opzoeken. Ja, en dat is een grote kerk op de Maartensdijklaan. En rondom die kerk loopt een breed grasveld. En wij ja. hebben naast ons dus een heel vrij uitzicht over dat grasveld. Geen tuinen, wel een achteruitgang. Met prachtige grote bomen vol met parkieten. En zo kan ik wel doorgaan. Ja, wat leuk. Die dan de hele winter aan een lijntje hangen te knabbelen op wat balkon. Wat leuk, wat leuk. Ja, Mevrouw heel... van Bergen, ik ben u... Erg dankbaar voor uw mooi verhaal over het ontwaken van de egel. Prima, en ik dank u wel voor het aanhoren. Ja, hoor. En misschien eens een keer tot de volgende keer. Ik ben altijd een trouwe luisteraar. weet, mooi. Ik dank u wel Goedenacht. Voor prettige nacht nog. Dank Dag. u. En op de andere lijn heb ik de heer Peperkamp. En meneer Peperkamp die maakt zijn caravan zomer klaar. Ja, goedenacht. Goedenacht. Ja, het is jaar hetzelfde ritueel dat we het voorjaar... Aan deze tijd, dan halen wij de peren vanuit de winterslaap. Ja, en die uh, wordt uh, van de week helemaal weer gecleend. Goed onderhouden, alles nagekeken, de bandenspanning. Uh, gaat zo moeten worden dat alles technisch perfect in orde is. Ja, en ook de auto krijgt van de week ook uh, de, de noodzakelijke beurt. En dan gaan we verder op weg. Want en dat, uh, en staat, uh, gaat volgende week vertrekt u? Eind van de week gaan we weg, 2,5 maand richting Spanje. Yeah. Dus die Jan van Zonneveld zit achter de mooie duiding en ik zoek de duiding in Spanje op. Just. Dus dat is het verschil. Ja. Yeah. Uh, nou ja, dat uh, doen we de adegraat. Dan gaan we toch wel richting Frankrijk, Spanje. Maar we zijn niet verbonden, we uh, kunnen zelf bepalen hoe laat we, we weggaan, wanneer we, we weggaan, waar we naartoe gaan. En dat is de vrijheid van het uh, kamperen. En dat uh, doe je, dat is in die Ik weet niet of doe er dan naar voren. Ja. Maar we worden zelf gewoon weer een van de mooiste kanten van Nederland. Dat is aan aan omgeving. Ja. Dus ik woon vlak bij de postbank. Dus ik heb de grootste tuin van Nederland. Uh, Verrek uh, ja. bij de uh, achtertuin. Maar dus, uh, dat, uh, ik was even nog benieuwd naar die, uh, naar die caravan. Want die staat in een winterstalling. Ja. En die wordt die dus echt worden, letterlijk uit de winterstalling gehaald in het voorjaar. Ja. Dat is al een mooie symboliek. En wat, wat, ja. waar begint die mensen die caravan gaat schoonmaken? Nou, in eerste plaats begin ik eerst het technisch gedeelte. Yeah. Dat is in ieder geval al de, de, de bandenspanning op de juiste, uh, normen, normen die op de juiste waarde te, op te pompen. En er zit ook altijd stikstof erin. Stikstof heeft voordeel dat A, je bandenspanning op lange tijd op spanning blijft. En dat heeft nog meer voordelen dat de banden minder warm worden. Maar het is gewoon de uh, is goed voor elkaar hebben. technisch gedeelte. Ja. dus uh, ook uh, te, te, te, alles wat met ramen te maken heeft. Ik laat om drie jaar laat ik de caravan uh, veilig veiligheidske... Ja. Net zoals Duitsland uh, verplicht is, dat had ik ja. uh, hier in Nederland ook mo moeten laten gebeuren: dat de APK-keuring voor de auto, maar ook een APK-keuring voor de caravans. Want ja. de linkerzijde markeert nog als wat aan die dingen. En ik vind dat, wat, wat dat betreft, uh, achter blijft lopen in alle, ten opzichte van andere op het ja. Het kost maar een paar centen, maar je bent in ieder geval wel verzekerd, voor jezelf niet alleen, maar ook voor je medewerkgebruikers, ja. dat in ieder geval de hele combinatie in orde is. Ook het inladen. Dat het in ieder geval een goed balans is. En als de caravan achter me auto hangt, dan hangt ook alles recht achter de auto. De terug goed en gaan zo door. Dus dat vind ik wel een belangrijk aspect. En heeft u dan nog, want ik neem aan dat u met uw vrouw op vakantie gaat. Want u neemt mijn de vrouw ik gaat, gaat mee. He, maar hebben jullie ook een vaste rolverdeling bij het schoonmaken en het zomerklaarmaken van de caravan? Ja. Mijn vrouw doet aan uh, de binnenkant van de caravan ja. en ik doe de caravan, uh, met, uh, die was ik goed af en dan wordt die in de was gezet. Dus dat zijn allemaal uh, combinaties om zolang mogelijk producten product, uh, ook uh, zoveel mogelijk langdurig ja. uh, gebruik van te kunnen maken. En hoe lang werd je daar ongeveer mee bezig? Nou daar ben ik wel een paar uur mee bezig hoor. Oh dus het is niet dat je de hele week aan het poetsen bent, maar gewoon... Ja niet de hele week, maar zo'n uh, goede dag daar ben ik wel mee bezig. Maar... Dat heeft ook te maken dat uh, alles uh, bij mij perfect voor elkaar moet zijn. Ja, dat vind ik uh, belangrijk. En we gaan ook alle verzekeringen die erbij horen, dus dat alles wat erbij bij hoort, uh, het moet ook allemaal goed voor elkaar zijn. En als, uh, voor de deur beginnen, uh, onze vakantie. Ja, maar ook, is, en, en is dat schoonmaken al een beetje de voorpret voor die vakantie? Dat krijg je al ideeën. We zijn al bezig via internet welke campus we gaan doen. Ja. Uh, we zitten in het laagseizoen, dus we zitten er, uh, via een bepaalde organisatie. Zetten we op de topcampus tussen 10 en 15 euro. Ja. En dat uh, gaat tot eind juni en dan uh, begint het hoogseizoen. En meestal meeste gaat in september, gaan, gaan we weer opnieuw beginnen. En dat zijn uh, miljoenen Europeanen, dus senioren, die onderweg zijn door het kruisgeld door Europa. Ja. Dus, uh, we kunnen ook uh, zeggen, nou, we blijven in Frankrijk hangen. Dat is uh, heel bepalend aan, uh, aan de situatie. Ja. Ik doe, we zijn niet verplicht. We kunnen doen en laten wat we willen. Zo ik ben zoveel kilometer vogeltje. van de Duitse grens, dus ik ben zo in het buitenland. En dan zakken we de autobaan af richting uh, Oberhuizen, Keulen. Dan zakken we naar beneden toe. Ja. Maar we hebben ook wel eens dat we onderweg nog een keus maken. In plaats van Spanje gaan we richting Hongarije. Dus dat kan allemaal in één keer gebeuren. Het is dus een goed overleg. Ja. Nou, en het voordeel wat tegenwoordig is de navigatie. Dat is een voordeel. Robcampings uh, hebben al de, uh, de breedte en lengte gehad. hebben ze bij staan. De, ook want die getal is in de toetsen. En dan kom ik op de meter Kom ik op de camping gaan. Dus dat is ook gewoon weer een voordeel. En wat is uw echt. Wanneer bent u helemaal gelukkig als u op vakantie bent? Wat is dat het lekkerste moment om mee te maken op vakantie? Uh, het, lekkerste, het uh, weggaan. Dat is alles lekker voor elkaar is. Dat ik de, de caravan achter mijn auto hangt. En dan we hier uh, de poort rijden en dan we uh, nou, onderweg al beschikken uh, hebben. Een stuk muziek aan. Jij ja, heeft je favoriet muziekje voor onderweg? Nou, ik heb uh, veel muziek. Dat is de Indonesische muziek, dat is de indie rockmuziek. Dat is de Aditimon, de Brothers, echt muziek had die jaar, uh, uit die jaar, jaar, de jaren 15. jaren. De Tilan Brothers waren, uh, die hebben effect een in de en, uh, jaren negen. En dat zingen, vijf, zeg, niet? dat zingen jullie met z'n tweeën in de auto onderweg Dat zingen jullie met z'n tweeën in de auto mee onderweg naar Spanje? Ja. Ik doe leuke gezellig muziek, maar kan ook Spaans muziek zijn. Echt een beetje populaire muziek. Een beetje Radio 5-idee uh, om zo te zeggen. Oké. Okay. Uh, je zet je kleren, zet er ook op. Een beetje muziek uit de jaren 15, 16, 70. Nou, wat dat gezellig. Dan wat dan gezellig allemaal. Ik... We krijgen vannacht gewoon alweer zin in een vakantie. Meneer Paperkap, ik ga u bedanken voor uw verhaal. Ja, Dank dan dan je wel. Toen uh, zet ik Willy Nelson op, onder Rotten Ja. Sorry, wat zegt u? Ik zeg, dat ik de bekende countryzanger op, ja. Willy Nelson. Aan de heer de moyle dit. On the road again. On the road again. Kijk, troek, dan he? was ik nou op zoek naar, naar zo'n klassieker... wat alles weer <laughs> helemaal tot leven roept. On the road again van Willy Nelson. Nou, ik heb hem hier niet klaarstaan, maar ja. uh, wij gaan straks wat anders draaien. Maar ik dank u voor uw verhaal. Goed aan de heer Zoddeveld. En dan weet je dat ik uh, veel werk ben. Ja? Dat, zal ik u, doen. dat zal ik doen. Bedankt je. Ja, dag. dag. dag zo, dat was uh, meneer Peperkamp. En uh, wij uh, hebben het afgelopen uur al lekker veel mooie verhalen gehoord... over de lente en hoe het is om die lente in te luiden. En we hebben mooie jeugdherinneringen gehoor, gehoord... over de grote voorjaarsschoonmaak. En dan daar gaan we het volgende uur mee verder. Dus als u goede ideeën heeft over hoe de lente ingeruit zou moeten worden... of wat u vorige week net heeft meegemaakt... Of u heeft een bijzonder verhaal over de voorjaarschoonmaak van vroeger... of u heeft uh, goede tips voor nu... Dan uh, raad ik u aan om ons even te bellen. Dat kan na het nieuws ook weer op 0800-1121, 0800-1121. Maar we gaan straks eerst naar het journaal luisteren.